Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in een vrijdagmiddag live moet Twitter de identiteit van anonieme dreigers vrijgeven. Een debat met Esther Voet en Marianne Zwageman. Nu eerst het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. In Lage Vuurse begint rond deze tijd de begrafenis van Prins Frizo. Volgens de politie is het veel rustiger dan verwacht. In het dorp tussen Hilversum en Baarn gelden strenge veiligheidsmaatregelen. De wegen in het dorp zijn afgezet en er is veel politie aanwezig. Straks in vrijdagmiddag live hier op Radio 1 meer over de begrafenis van Prins Frizo met verslaggever Menno Reemeijer. In Cairo demonstreren de duizenden aanhangers van de afgezette president Morsi tegen het leger. Leiders van de Moslimbroederschap hebben vandaag uitgeroepen tot dag van woede. Ze zijn kwaad over het gewelddadige optreden van het leger afgelopen woensdag... waarbij 600 doden vielen. In Egypte wordt gevreesd voor een nieuwe geweldsuitbarsting... bij confrontaties tussen de Moslimbroeders en politie en leger. De interimregering heeft gewaarschuwd dat met scherp wordt geschoten... als politieagenten of militairen worden aangevallen of als overheidsgebouwen doelwit worden van betogers. Uit de stad Ismailia, in het oosten van het land... komen berichten over slachtoffers. Een ziekenhuis meldt de dood van vier betogers. De Egyptische ambassadeur is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Timmermans heeft hem laten weten... dat het gedrag van het leger onaanvaardbaar is. Een topambtenaar van het ministerie vertelde de ambassadeur... dat Nederland het geweld veroordeelt... en dat hulpgeld aan de Egyptische overheid wordt opgeschort. Hij riep op tot een dialoog met alle partijen. Duitsland ontraadt sinds vanochtend alle reizen naar het land. Timmermans na de ministerraad over het reisadvies. Ik ga niet speculeren op het besluit dat we gaan nemen... maar we nemen zelfstandig een besluit waarbij wel een rol speelt... wat ook andere Europese landen doen. In Groningen is een zorginstelling ontruimd. Dat is gebeurd omdat er tweemaal is geschoten op een van de woningen. In de instelling wonen vooral jongeren met een verstandelijke beperking. De 29 bewoners hebben tijdelijk ergens anders onderdak gekregen. De politie vermoedt dat de beschietingen gericht waren... op een van de bewoners van de zorginstelling. Die woont niet meer in de woning die is beschoten. Nederland en Duitsland zijn het in grote lijnen eens geworden... over het beheer van het Eems-Dollard-gebied. Er wordt al sinds 1989 onderhandeld over dat grensgebied in het noordoosten van Nederland. Over een deel van de Noordzee is geen grens getrokken... en dat leidde tot onduidelijkheid tussen Nederland en Duitsland. Nu zijn er onder meer afspraken gemaakt over wie er gaat... over de vergunningen voor het plaatsen van windmolens. En ook zijn er afspraken gemaakt over de winning van gas, olie, zand en grind. Het kabinet wil in het najaar met de Duitse regering beginnen... over een echt verdrag. In Noorwegen wordt een Nederlandse jongen van 12 vermist. Hij viel gisteren in een rivier in het zuiden van het land. Sindsdien is hij spoorloos, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is gisteren en vandaag naar de jongen gezocht. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat het terrein ruig is... en er een sterke stroming is in de rivier. Renningswerkers hebben de trui van de jongen gevonden. De Noorse politie vreest voor zijn leven. De jongen was in Noorwegen op vakantie met zijn familie. Het weer. Flink wat zon en maximaal van 21 graden op de wadden... tot 28 in het zuidoosten. Later in de middag en avond meer bewolking en kans op een bui. Morgen droog en geregeld zon en 20 tot 25 graden. Verkeersinformatie van de AMB, Wijnand Zwaan. Ongelukken en vakantieverkeer veroorzaken wat extra drukte. De meeste files staan in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Meersen en Maastricht, 5 kilometer. De andere kant op, vanuit België, tussen Gronsveld en Maastricht, 2... Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Na een ongeluk tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord, 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste vanaf knopend Plaverpolder via Rozendaal over de A17 en de A58. En op de A58 van Tilburg naar Breda staat een wat langere file tussen Gorle en Bavel, 5 kilometer. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug. Hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet Twitter de identiteit van anonieme dreigers vrijgeven? Esther Voet van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël vindt van wel. Marianne Zwageman, media innovatiestratege, vindt van niet. En zij gaan daar zo direct over in debat. De column van Justus van Oel over Marxistische kappers. Je kunt ons bekijken op computer. Tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl En reageren. Hashtag AfroVML. Maar eerst schakelen we naar NOS-verslaggever Menno Remer in Lagenvuurse... waar Prins Friso vandaag in besloten kring wordt begraven. Verwacht werd dat de begrafenis rond deze tijd zou beginnen. Menno, dat is ook het geval. mogen we wel vanuit gaan, Jan. We zagen net even voor drie uur de stoet uit... Op kasteel Drakenstein komen voorop prinses Mabel naast haar de twee dochters en daar weer naast prinses Beatrix. Iedereen in het zwart behalve de kinderen, de meisjes die liepen in witte jurkjes. De bocht om was het op afstand van het publiek, op afstand van de media, rechtsaf het laantje in richting de Stulpkerk waar de dienst wordt gehouden. En inderdaad, wat jij ziet bevestigt ook de beslotenheid alleen familie en vrienden? Ja, voornamelijk familie en vrienden. Het was wat wij zagen een relatief klein gezelschap. Ik schat in een man of... Nou, pak een beetje, 70, 75 zal het geweest zijn. Een enkele buitenlandse gast herkende, maar dat wisten we ook al dat die kwam. Koning Harald uit uh, Noorwegen uh, met zijn vrouw Peet Oom van, uh, van Friso, dat die er zijn. Uh, later vandaag zullen waarschijnlijk nog meer namen vrij worden gegeven van gasten die uh, aanwezig zijn bij uh, de begrafenisdienst. Voorafgegaan door Karel de Linde, de dominee. Uh, goede bekende van de familie heeft uh, de uitvaart van Klaus en van Bernhard uh, ook gedaan. En het huwelijk onder meer van uh, Frieso en, uh, en Meek. Hoe die dienst er verder uitziet, daar hebben we weinig informatie over. Het enige wat we weten, eh, want we zagen haar hier ook eh, aankomen, was eh, is dat Maaike Oudboten, eh, bekend van, van de beste singer-songwriter, programma van Giel Belen, eh, dat die hier eh, tijdens de dienst en, uh, zal zingen het, het lied Ik mis je. Geen, uh, vanwege de beslotenheid, geen live verslag, dus op Radio en TV. Later vandaag begrijp ik wel beelden. Laten we vandaag komen de beelden. Rond zes uur worden een paar fragmenten vrijgegeven die op dit moment gemaakt worden door de NOS. En er zullen ook een aantal foto's door het ANP verspreid worden. Menno Remer, dankjewel. Mijn kapper komt uit Turkije en daar kan hij nooit meer naartoe. Mijn kapper is een links marxistische Turk... en moest ooit hals over kop vluchten voor het militaire regime. Dus als ik bij de kapper kom, praat ik niet over voetbal... maar over het roerige oosten. Volgens mijn kapper gaat het in Turkije binnen een paar jaar burgeroorlog worden. Duizenden doden. Ik schrok, maar mijn kapper hield voet bij stuk... Erdogan, de islamist, gaat in Turkije ook de volgende verkiezingen winnen. Met een paar procent minder, maar winnen gaat hij. Dus blijft de andere helft van Turkije woedend en onverzoenlijk. Ja, maar, zei ik tegen mijn kapper, de Turkse economie gaat toch goed relatief. Daarmee is toch iedereen tevreden? Wel, nee, zei mijn kapper, die hele Turkse economie is een truc. Oké, okay, zei ik, maar wat is dan die truc? Nou, zei mijn kapper, Turkije zelf maakt bijna niks... Heel Oost-Turkije staat vol met opslaghallen... en in die opslaghallen worden etiketjes verwisseld. Van made in China of made in Roemenië maken ze dan made in Turkey. Dat telt dan later als succesvolle Turkse export... terwijl Turkije in werkelijkheid maar een paar euro heeft verdiend. Een truc. Het werd een sombere knipbeurt. Mijn marxistische Turkse kapper vond Erdogan een ongeneeslijke dictator. En de Turkse welvaart was voornamelijk schijn en speculatie. Als die bubbel straks klapt, wordt Erdogan bloedig verdreven... en heeft Turkije een burgeroorlog. Woensdag, jongstleden vond ik mijn marxistische Turkse kapper nog te somber. Toen ik donderdag de verslagen van de Egyptische burgeroorlog doornam, wist ik het even niet meer. Die Egyptische burgeroorlog begon al in juni 2012 bij de stembus. De Egyptische Erdogan, een morsie van de moslimbroeders, won die verkiezingen. En net als Erdogan won hij ze eerlijk. Want niet alleen boze baarden, ook veel gewone Egyptische burgers waren de corruptie, het staatsgeweld en de armoede zat. Helaas, onder moslimbroeder Morsi viel de Egyptische economie in een nog dieper ravijn. En het Egyptische leger greep de macht. Bij honderden worden de moslimbroeders afgeknald. Bij duizenden zelfs, vrees ik. Burgeroorlog, de ene helft tegen de andere iets dat volgens mij een marxistische kapper dus ook op een dag gaat gebeuren in Turkije. En ja, daar is het ook, de ene helft tegen de andere. 50% wil minder corruptie en meer rechtvaardigheid... en hoopt dat op te lossen met meer islam. 50% wil meer economische groei en vrijheid... en denkt dat op te lossen door het parlement en de moskee stikt te scheiden. De ene helft tegen de andere. Zo is het in Egypte en zo is het in Turkije. Ik heb te doen met de moderne pragmatische Turk... Verlies je de verkiezingen, dan probeert Erdogan... je systematisch monddood en machteloos te maken. En ik heb te doen met de gewone, dus religieuze Turkse burger. Nergens een middenweg. In praktijk kan je alleen kiezen tussen uiterste en de verliezers worden vernederd. En ik heb ook te doen met de moslimbroeders in Egypte. Win je eerlijk de verkiezingen, schieten ze je alsnog weg. Ik heb te doen met de gewone, uiteraard religieuze Egyptenaar. Altijd roept het Westen dat democratie de enige weg is... Maar armen en gelovigen mogen verkiezingen niet winnen. Althans, zo zien de mannen van Morsi dat. En ik begrijp het. Dus heb ik te doen met de kiezers die geloofden in Morsi. Hun hoop, terecht of onterecht, is bloedig gestorven. En als de hoop sterft, resten alleen nog de wapens. Zo werkt dat bij mensen. Justus Genoel. Met een kapper, over die wel goed kan knippen. Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live, twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheden zetten we klaar, twee mensen natuurlijk met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over de schaduwzijde van Twitter en andere social media. Anonieme dreigtweets. Twee recente voorbeelden, columniste Ebru Oemar ontving duizenden ernstige beledigingen en doodsbedreigingen... na een kritische column over de islamisering van Turkije... En Engelse feministen werden met verkrachting en dood bedreigd... omdat ze hadden gepleit voor een vrouw op een nieuw bankbiljet. Zijn instanties als Twitter en Facebook slechts neutrale doorgeefluiken... of hebben ze ook een verantwoordelijkheid voor het aanpakken van anonieme dreigtweets? Daarover gaan in debat Esther Voet, directeur van het CD, Centrum Informatie en Documentatie in Israël... en Marianne Swageman, media innovatie stratege Allebei welkom. Eh, Marianne Zwageman, ik begrijp dat jullie elkaar al wel kennen... niet alleen omdat jullie net met elkaar zaten te Twitter, praten. Wij met elkaar, ja. Ja. Je haalde Esther Voet in een, in een tweet aan. Ja. En je zei, uh, je vergelik haar met... Nou, ik, ik, ze was laatst bij Knevel en Van de Brink. En toen <laughs> dacht ik even in een... Oogwenk dat het Wilke Alberti was. Uh, maar dan de jongere, mooiere, knappere zus, wow, natuurlijk. Dat wel. Wauw. Wow. Ja. Maar is dat, is dat wat en dat je. Het zijn ja? niet anoniem, overigens? Nee, nee, precies. Het was absoluut niet anoniem. Maar dat, dat is hoe jij Twitter graag gebruikt. Een beetje prikken. Een beetje... Oh, dit was niet prikken. Ik dacht het echt even. Ik let oh, je dacht het echt? Op. Ja. Serieus. Ja. Esther ja. Voet, vond jij het leuk of vervelend? Nee, ik vond het enig. Enig zelfs. Ja, ik vond het hartstikke leuk. En mijn moeder zei: Ja, je lacht. Daar zit ook wat in. Dus nou ja, dan uh, als moeder het zegt. Esther kan zingen, hè? Jij hebt wel, Esther. Uh, te laten weten dat je uh, niet meer reageert... dat staat ook op ja. jouw Twitter-account... op uh, anonieme berichten. Anonieme, dat deed ik je zo. eerst wel? Ja, ik, uh, heb, uh, ik ben een beetje Twitter-verslaafd. Ik denk dat wat dat er gaat... Marianne en ik elkaar een handje kunnen ja. schudden. Maar nu uh, niet meer? Ik, nee hoor, ik Twitter nog steeds heel erg Nee, maar graag. reageren op anonieme. Maar reageren op anonieme die vooral met haat komen, uh, uh, daar ga ik gewoon niet meer op in. Hm. Het, is, het, is, het is alleen aandacht trekken en, uh, en meer dan dat. En um, ik doe het niet meer. Het kost me te veel tijd. Ja, liever zou je ze misschien ook helemaal niet meer uh, willen zien. Daar gaan we over debatteren. We hebben een stelling geformuleerd die luidt: Twitter moet de identiteit van anonieme dreigers uh, vrijgeven. Esther, jij bent voor die stelling? Om te beginnen 30 seconden om uit te leggen waarom. Oké, okay. Twitter is een open riool geworden, waar allerlei gekkies en gekken... anoniem op kunnen beledigen, dreigen en oproepen tot haat. Ze verschuilen zich achter fake identities en uh, worden uh, daardoor in, uh, beschermd door Twitter. Er wordt een haatklimaat geschapen en we weten dat dat kan leiden tot geweld. En wanneer dat gebeurt, zijn degenen die het hardst hebben lopen brullen... over ultieme vrijheid van meningsuiting... de eerste die ook brullen waarom we het niet eerder hebben uh, aangepakt. Dus 30, nou, je krijgt zo direct nog meer tijd. Marianne Zwageman, jij bent het niet meer eens. Ook 30 seconden om uit te leggen waarom. Twitter democratiseert de media. Iedereen kan gehoord worden zonder het filter van de mainstream media... die nogal eens eenzijdig is en politiek correct. Twitter is een antropologische safari. Het brengt je in contact met mensen en meningen die je normaal niet tegenkomt. Het woord bedreiging is nogal in, in, aan inflatie onderhevig. Blaffende honden bijten niet, maar geven wel een beeld. En soms is dat een heel grimmig beeld, maar de wereld is her en der ook grimmig. En juist op plaatsen waar het grimmig is, met schimmige regimes ben ik blij dat mensen via Twitter-signalen kunnen uitsturen. Ook 30 seconden. Ja, dat laatste argument, om daar maar even op door te gaan, Esther Voet. Ja, er zijn ook plekken, landen, waar je misschien blij bent... dat mensen anoniem kunnen twitteren. Oh, zeker. Uh, het gaat mij ook niet alleen om de anonimiteit. Het gaat mij om de anonimiteit gecombineerd met uitingen van haat. Uh, als mensen, ik kan me voorstellen, zeker in dat soort landen... dat je op een gegeven moment uh, hebt dat je jezelf niet durft te vertonen... vanwege het, uh, de regering die daar is... Maar ik heb het hier in Nederland over specifieke haattweets... die vanuit anonieme uh, uh, adressen worden verstuurd. Mensen die laf achter hun computertje zitten... en denken dat ze werkelijk alles kunnen zeggen... wat niet mooi en uh, uh, heel erg lelijk is. En ik vind dat daar iets tegen gedaan moet worden. Dingen die, als je die zo zou zeggen of schrijven... Uh, niet anoniem, die strafbaar zouden zijn, bedoel je? Bijvoorbeeld strafbaar. Ja. En wat je dus op dit moment ziet. is dat bij het, uh, als je daarmee naar het OM gaat. Het Openbaar Ministerie. dat er een hele heksenketel moet worden losgetrokken. omdat uh, Twitter bijvoorbeeld. die IP-adressen niet uh, vrijgeeft. of die adressen niet vrijgeeft. En dan komen ze terug, ja, met het recht op privacy. Wat begrijpelijk is. Dus het gaat hier uitstekend. niet. Marianne, het is gewoon om activisten. in Egypte of waar dan ja, ook. Nee. Ik, vind, ik vind haat ook heel vaak overdreven. En, en je beledigd voelen is ook een keuze. En uh, je gehaat is ook een keuze. Kijk, op het moment dat het nou ja, daadwerkelijk... dreigen met dood en verkrachting. Ja, zou je... dus, dus op het moment dat het uh, daadwerkelijk over de grenzen gaat van, uh, uh, van de wet uh, dan natuurlijk moet daar iemand wel iets aan doen. Uh, maar ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met hoe dat Ja, maar die iemand, daar nou, gaan we weer met die iemand nou, en iets. Ja. Kijk, de, in Frankrijk is er kort geleden een, uh, een rechtszaak over geweest. Er was een Joodse studentenvereniging. De, die uh, bij Twitter heeft gevraagd: jongens, er is een hashtag bij jullie, dat is zo'n hekje. Ja. Bonjuif. En die gingen vanuit... Bonjuif is een dode jood. Hè? Een goede jood is een dode jood. Onder die hashtag werden de grootste bedreigingen... en uh, ellende werd er geuit. En die moesten inderdaad naar de civiele rechten... om uiteindelijk Twitter zover te krijgen... dat inderdaad Twitter die adressen uiteindelijk heeft overhandigd ja. aan, aan de, het gerecht... Uh, zo Geen moeilijk denk... het is. Dus de vraag ja, aan Marjane Zwageman... Vind... hoe moet je dat dan doen? Dan? Kijk, je moet Twitter toch niet als iets anders zien dan, dan een kroeg... waar mensen dingen tegen elkaar zeggen. En deze uh, dingen zeggen mensen tegen elkaar. En dat doen ze ook op Twitter. En het fijne daarvan vind ik... Uh, dat we het in ieder geval met z'n allen kunnen mm -hmm. zien. En dat is ook waarom ik zeg... het is een antropologische safari. Je zag het met die, uh, al die tweets met, met Ebru bijvoorbeeld. Hè, met Ebru Oemar. Uh, wat dat blootlegde uh, even los van de bedreigingen aan haar adres... is dat we dus heel veel... Uh, uh, mensen in Nederland hebben wonen die, die wetten geen 140 tekens kunnen schrijven zonder spelfouten. Ja, dus het is klopt. met het onderwijs waarschijnlijk heel ja. slecht gesteld. Ja. En wat het blootlegt, en dat was echt interessant, is dat het om derde generatie Turken ging. die blijkbaar heel nationalistisch gevoel hebben als het om Turkije mm -hmm. gaat. Dat is blootgelegd door Twitter. Ja, Jongen, je zou aan verwachten weg. dat ze geïntegreerd dat is, zijn. Ja. Dat is op ja. zich een heel maar interessant ge gegeven. Maar wat gebeurt er vervolgens? Wat gebeurt er vervolgens met die gegevens? Um, uh, op het moment het moment dat je dat je zo klakkeloos haat kunt spuien... creëer je gewoon een haatklimaat. Dat is de, nee, in het verleden nee, al een daar paar ben ik keer. Het niet mee eens. Je creëert, vooral, je creëert de, vooral een haatklimaat als dat gebeurt underground, waar we het allemaal niet zien, en mensen elkaar op kunnen zoeken en schimmige dingen ja, maar schimmige kunnen. moskeeën elkaar kunnen mensen elkaar Ja, en nu en dat is denk ik het mooie van Twitter en de openbaarheid daarvan. Is het ook een soort verschoning in het mechanisme? Hè? Dus je ziet dat. Maar uh, anoniem is toch niet openbaar? Ja, maar het maakt mij niet zoveel uit wie dat zegt. Hè? Dat we niet precies de identiteit van die persoon kennen, neemt niet weg dat dat het wel een trend blootlegt, in dit geval... dus die nationalistische Turken die gek genoeg hier zijn geboren... dat vind je goed he? dat we dat met z'n allen op het netvlies krijgen, vind ik goed. En uh, er zit ook het verschonende effect van het medium in... dat mensen zich er toch dan mee gaan bemoeien. Hè? Dus ja, maar dat verschonende effect, dat merk je aan alle kanten, werkt niet. Ik denk uh, dat de, heel goed de, werkt. De, de hygiëne werkt zeker niet bij anonieme Die brullen gewoon door, want die, kunnen, die worden op geen enkele manier... ter verantwoording geroepen uiteindelijk voor wat ze zeggen. Wel doen door de community op Twitter zelf. Nou, en, die communities, die zijn vaak uh, ook bestaan uit leden... die elkaar juist ophitsen, waardoor het alleen maar erger wordt. Ja, maar juist omdat het in de openbaarheid gebeurt... worden die mensen erop aangesproken. En dat is ook voor hun een antropologische ervaring... door mensen die ze ook normaal gesproken niet tegenkomen. Normaal gesproken, als ik iets uh, zeg als 14-jarige uh -huh. jongen... als ik het over kankerjoden heb... gaat niet de directeur van het CIDI met mij in uh, gesprek. Jawel, dat ga ik nu, En nu de, dus nou, wel. Dus nou, dat, dat vind ik dus toch ik de de kort een begroting. Ik heb een afspraak... met. Zo'n uh, zo jongen. Maar die, die ken je waarschijnlijk via Twitter. Ja, maar die was niet anoniem. Dat is zelf heeft gezegd, we gaan het beter controleren. Zal dat werken, denk je, Marjane Zwageman? Nou, dat is natuurlijk bijna niet te doen, hè. Want het instrument daarvan is dat dan de gemeenschap moet gaan aangeven... van, hé, ik voel mij bedreigd of wat dan ook. Ja, en mensen hebben wel hele korte tenen... of lange tenen, korte lontjes tegenwoordig. Dat kunnen ze niet bijhouden. Iedereen voelt zich tegenwoordig beledigd en bedreigd. En dat is toch een heel subjectief ding. Beste Voet, goed of niet? Iedereen voelt zich beledigd en bedreigd. Er zijn wel degelijk grenzen, en die ken jij. Ook. Ja. En ik vind dus inderdaad dat het makkelijker moet worden om uh, de afzender te achterhalen, zodat ze eventueel kunnen worden aangepakt. En ik denk er ook over om liefst in samenwerking met een aantal andere organisaties, daar eens iets op los te laten. Nou, Wat bedoel daar je daarmee uh... met het laatste? iets op los te laten? Uh, om eens te kijken of het mogelijk is om inderdaad Twitter ook zover te krijgen dat ze uh, uh, anonimiteit bij de, de, de, anonimiteit, de identiteit prijsgeven. Ja, in ieder geval ja. doorgeven aan het OM, zodat het OM verder kan. Oké, okay, goed. Het is helder. Dank jullie allebei. Marianne Swageman en Esther Voet. Yeah, Muziek. Mrs. Smith and the Boys from Brazil. Deze buitenhuis, gitaar, Nathan Klumpebeek, Bas, Daan van Kaster Drums, Bart Fermi, Percussie en Femke Smit. Zang tezamen uh, Mr. Smith en The Boys from Brazil. Het album, Make Love, Have Fun and Lots of Babies, is gewonnen door Helco Prins. Uh, hij zegt: Als je net uit het ziekenhuis komt en je bent nog niet helemaal fit en je hoort deze muziek, krijg je een big smile yes. op je gezicht. Omdat je hier helemaal happy van wordt, ik ben fan. Bij deze uh, Daar femka. doen we het allemaal voor. Een fan erbij, uh, in ieder geval. Uh, ik las ook in jullie eigen uh, ja, persbericht... dat jullie een campagne voeren uh, tegen de regen, tegen het grijs... tegen doen doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg... en tegen het klagen. Ja. Leg uit. Nou, Nederlanders hebben nogal uh, de neiging om veel te klagen. Vooral dus over die regen en het grijs. Niet alleen Amsterdammers, maar uh, gewoon alle Nederlanders. Ja, nou ja, misschien ben ik een beetje Amsterdam-minded. Ik kom hmm. hier vandaan, maar... Maar ik heb het idee dat dat toch wel iets Nederlands is, ja. En daar heb je genoeg van? Daar ben ik wel klaar mee. Ja, ja ik heb gezien dat het ook anders kan. En, uh, en waar? Ik, in Brazilië. <laughs> Want daar ben je geweest? Daar ben ik geweest. En, uh, en ja, ik, ik vond het heel bijzonder om te zien. Ik ben daar bijvoorbeeld ook um, met de stichting Ibis, Dat is een stichting die daar heel goed werk doet in de favela's. zijn zijn wij de favela's ingegaan. En dat zijn vreselijk arme buurten. De Krottenwijken. De, de, mensen... de Krottenwijken, ja. Ja. ja. waar mensen onder hele moeilijke omstandigheden leven. Maar die mensen zijn zo positief en zo vrolijk en zo dankbaar voor wat ze hebben. En ja, ik, ik heb het idee dat wij dat soms uh, vergeten. Ja, dat en je dat denkt we van we hier, uh, van waar zuren jullie over? Ja, misschien dat wij de zon niet hebben, maar wij, wij hebben weer heel veel andere dingen, dus uh, daar mogen we best wel uh, blij mee zijn. Uh, ja. Oké, okay. je, je komt uit Amsterdam, zeg je? Ja. Hoe, hoe Ben je dan in de band geraakt van de Braziliaanse muziek? Ja, dat is me overkomen. En niet van Johnny Jordaan en anderen? Ja. Um, nou, wat ik heel bijzonder vind aan Braziliaanse muziek is, um, het, het is als je het hoort is het, is het vrolijk en je wil ervan dansen maar als je de teksten hoort dan, dan hoor je dat daar ook best wel uh, ze, ze gaan de problemen in het leven niet uit de weg, ze gaan daar alleen op een andere manier mee om op een hoopvolle manier op een positieve manier en dat spreekt mij heel erg aan dat is ook hoe ik in het leven probeer te staan en mijn tegenslagen probeer ik van te leren en uh, probeer ik positieve dingen mee te doen en, en ja ik denk dat Daarom die muziek zo bij me past. Die Brazilianen dachten niet toen jullie daar optraden... want je bent met hele band geweest. Ja. Van, uh, waarom zouden wij naar de Nederlandse kopie luisteren... als we hier thuis het origineel hebben? Nee, nee, mensen waren heel erg enthousiast. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit... dat wij niet uh, proberen om het na te doen... maar echt onze eigen draai eraan aangegeven hebben. We hebben onze eigen liedjes geschreven. Uh, in het Engels, maar ook in het Portugees. Uh, in het Portugees dat we inmiddels hebben leren spreken. Uh, maar wij, wij, hebben niet, wij hebben niet geprobeerd om, om, om Braziliaans te worden. Wij zijn Nederlanders die Braziliaanse muziek maken... en die daar heel erg van genieten. En Brazilianen zijn zo trots op hun eigen land, op hun cultuur op hun muziek, dat zij alleen maar heel erg uh, vereerd waren... Dat wij dat, uh, dat wij dat hebben geleerd en dat wij ons daarin hebben verdiept. We gaan zo nog meer van jullie horen. Tot zover dank, yes. Femke Smit. Dank je wel. Yeah. Over de vakantie. Ja, dag, dames en heren, vandaag in onze vakantieshow... Vandaag in onze vakantieshow twee gasten, mevrouw Thea Treurniet en meneer Joop Opdenberg. Uh, van harte welkom, beiden. Hallo. Goedemiddag. We beginnen met mevrouw Treurniet. Mevrouw, u was niet zo tevreden met uw vakantie? Nee, helemaal niet. <lacht> ja. Want waar was u heen? Ik was op een all-inclusive. Wat leuk. En hoe was dat? Ellendig. Ja, Wat Jammer. En uh, wat kregen we allemaal? Een gratis tattoo naar keuze. En verder? 27 vissen. 27 vissen? Ja, die waren er voor ons ingegoten in dat meertje. Daar visten we er elke dag drie van op. Oh, ja. Mijn man kreeg een hoer naar keuze. Zo, oké. Okay. Uh, vond u dat niet raar of vervelend? Het is inclusief. Je hebt ervoor betaald, dan laat je dat toch niet schieten. Ja, Nee. En schietles kregen we trouwens ook. B met wapens. Ja, wat dacht u anders? Met neuspulk? Nee. En uh, verder? Een total body scan. Mooi, maar dat is toch allemaal heel uh, veel? Wat was er dan zo ellendig? Het eten was niks. Te weinig? Nee, genoeg. En hoe vaak? Drie keer per dag. Maar... Het smaakte me niet. Oh. En dan ben je teleurgesteld. Maar wat is nou precies uw klacht? Je wilt toch dat het eten je smaakt op vakantie? Logisch. Je leeft er het hele jaar naartoe en dan kan het alleen maar tegenvallen. En dat doet het dan ook nog. Want waar was u eigenlijk? Ja, Dat weet ik niet meer. Het was iets met palmbomen en je zag de zee... maar we gingen altijd in het zwembad. En het was warm, maar met de airco merkte je dat niet. Tering. Goed, dan nu naar meneer Ottenberg, de tevreden gast. Ja, ik ben totaal tevreden over mijn vakantie. Want wat voor vakantie heeft u meegemaakt? Ik ben helemaal niet geweest... U moet nog. Ik ga nooit entenimmen. Helemaal niet. Ja, wel naar Schiphol. Op een Zwarte Zaterdag. Met mijn klapstoel. Lekker een uurtje tussen die grote menigte zitten. Al die stress. Al dat gedoe in die Geheerlijk. Zo? Of op de fiets. Heel langs de snelweg. Lekker kijken. Al die zagrijnige koppen. In die kokende wagens. In die vielen. Schitterend. Ja, ja. Over een half uurtje over zo camping lopen, joh. Met al die gezinnetjes die op hun knieën de tent in kruipen... en elkaar er helemaal de hersens in slaan. Oh, joh, dat is genieten, man. Dus dat is uw vakantie. En dan ben ik zo godschuwelijk blij dat ik na een uurtje weer naar huis mag. Ja, ja. Dan ben ik zielsgelukkig thuis, voor mijn eigen tv... op mijn eigen toilet, in mijn eigen bed. Zalig. God, ik ben jaloers op u, meneer. Uh, waarom gaat u dan, mevrouw Treur niet? Ja, je moet nou eenmaal. Kees van Amstel, Marja Luijf en Diederik Smit, horen u. Zo direct legt cultuurhistoricus Thomas van Dunk uit... waarom Rusland ongevoelig is voor westerse kritiek. Dit is Radio 1. Het is half vier geweest, het NWS-journaal, Jeroen Tjepkama. In Lage Vuurse is de uitvaartdienst voor Prins Frizo begonnen. De dienst wordt geleid door dominee Karel Terlinde... en er wordt gezongen door Maaike Auwboter. Het is een besloten begrafenis waarbij publiek en pers op afstand worden gehouden. Er worden wel beelden gemaakt van de dienst. Een deel wordt na zes uur vanavond vrijgegeven. In Cairo, en andere plaatsen in Egypte... demonstreren tienduizenden aanhangers van de afgezette president Morsi. Ze eisen het ontslag van legerleider Sisi... en de terugkeer van Mohamed Morsi als president wordt gevreesd voor een nieuwe geweldsuitbarsting. In de stad Damietta zijn bij botsingen met de politie al acht doden gevallen. In de stad Ismailia wordt de dood gemeld van vier betogers. De Egyptische ambassadeur is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Timmermans heeft hem laten weten... dat het gedrag van het leger onaanvaardbaar is. En de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... is het nieuwe Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Hij volgt oud-staatssecretaris Gijs de Vries op... die de functie drie jaar vervulde. Dat waren de hoofdpunten. Verkeersinformatie van de AWB Weinland Zwaan. Ongelukken en vakantieverkeer veroorzaken wat extra files. De meeste files staan in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven loopt het vast voorknopend de hoogte over 5 km. De andere kant op naar het zuiden, voorknopend Europaplein bij Maastricht 6 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Hoek en Breda-Noord, 8 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen stil na een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Roosendaal over de A17 en de A58. Op de A58 van Tilburg naar Breda staat file tussen Goorle en Bavel, 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag en welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je kunt ons zien op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglive.afro.nl. En je kunt reageren via Twitter, hashtag AfroVML. Fris Barend zo, over onder andere Zakaria uh, bakken. En nog veel meer dingen. Maar eerst een Russische tv-presentator die het aandurfde om live op tv uit de kast te te komen, namelijk te zeggen dat hij homo is, heeft dat met zijn ontslag moeten bekopen. Waar we ons in het Westen steeds drukker maken om de anti-homo-wet van Poetin... blijven de pleinen in Rusland leeg. Volgens cultuurhistoricus Thomas van der Dunk is het historisch te verklaren... dat er in Rusland zelf amper kritiek klinkt. Thomas, welkom. Goedemiddag. Naast jou natuurlijk Frits Barend. Frits, heb jij eigenlijk al iets van Russische sporters gehoord... die ook moeite hebben met die anti-homo-wet? Uh, nee, ik heb het wel aan uh, schaatsers gevraagd... die naar de Olympische Spelen gaan. En die hebben er ontzettend veel moeite mee. En ik heb het aan mijn uh, goede vriend Dirk Sauer gevraagd... die in Rusland woont. En het is nog veel erger dan wij denken. Namelijk? Uh, nou, niet alleen de homo's hebben het heel moeilijk in uh, Rusland of in Moskou. Je, zwart hoef je helemaal niet te zijn. Er zijn ook bijna geen echte zwarten. Maar de, de zuidelijk getinte naar Tsjetsjenië en die streken... die worden echt zwaar gediscrimineerd. En het is gewoon... Dan, ook op school, dus bij zijn kinderen op school was het dun om homo's en andere gekleurden uh, ja, te bagatelliseren. Vroeger waren het de joden. Dat zei hij heel vaak. maar die zijn het nu niet meer, er zijn ook te weinig van. En nu zijn het anderen die de kwade genies zijn... en die ook de, moeten afleiden van de problemen die Poetin heeft. Thomas, en dat is altijd ja? geweest. Thomas van der Dunk, jij, jij beschreef deze week in de Volkskrant... waarom ons, Wester's anti-homo-protest uh, uh, uh, mm -hmm. uh, tegen de anti-homo-wet, moet ik natuurlijk zeggen... waarom de, de Russen dat eigenlijk volkomen koud laten? Ja, omdat ze daar iets anders tegen aankijken... waarbij je natuurlijk wel moet bedenken dat ook bedoel, de mening van Russen... de Russen over homoseksualiteit... nu verschilt ook niet zo gek veel van die van gemiddelde Nederlanders 60 jaar terug. Dan moet je ook eventjes een beetje te relativeren. In perspectief Ik bedoel, plaatsen. wil niet zeggen dat je voortdurend nou molest plaatsvindt... maar een beetje te relativeren in dat opzicht. Maar dat men er niet mee in zit... Uh, ja, dat past in een veel breder, skalet, in een veel breder palet... dat Rusland natuurlijk ook helemaal geen traditie heeft... Van, van, van civil society, van burgers die op massaal Mensale wijze hun rechten af te wingen. Ook die hele hervorming van Gorbachev was natuurlijk een hervorming van boven. Dat is een groot verschil bijvoorbeeld met Polen en, en Tsjechië waar wel demonstraties. Het kwam niet uit het volk, maar het werd het van nee, de perestroika. Nee, je heb ik een aantal goed bedoelde, uh, goedwillende dissidenten... zoals Sakharov en is Navalny. Maar dat zijn uh, politiek volledig irrelevant, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. Maar die worden toch ook bij met terreur bedreigd... als ze ja. zich politiek uiten... Dat is zo, uh, maar laten we zeggen die eerste iemand als Havel had het ook niet altijd even makkelijk. Het verschil is dat die op een grote sympathie in zijn eigen samenleving kon rekenen. En dat dat dus voor deze mensen nauwelijks geldt. En het is het is andere, andere Oost-Europese landen... De, de, de, de, de jeltsin demonstratie ja? destijds dan... Toen ja, dat was... De gelsin-demonstratie is eigenlijk een van de mooiste... De, de, de, de, waar die staat, die tank... Ja, ja, ja. ja. ja dat heb ik van, van Stimmons gehoord. Die was daar toevallig bij. Dat was een hele kleine demonstratie. Alleen dat werd door de camera's... Daar zie je dus de mediawerking enorm uitvergroot. Dat werd zo ingezoomd dat je dacht... Daar staan duizenden mensen. Nee, Stimmons, dat was een handjevol wat daar stond. En links en rechts liepen gewoon de Moscovite... met hun winkeltasjes voorbij. En keken op nog om. Alleen je ziet hier de werking van het media-effect. Dat dus iedereen denkt, hier is een revolutie gaande. Ja, als dat effect weet je zo dan kom je een heel eind. Ik vind het prima, maar ik heb een heel ander verhaal gehoord... van Zou Zouwer, die erbij was, die er verslag van gedaan heeft. Frans Timmans, ik weet niet wie erbij was. Die was erbij, heeft hij mij. Derk Zou was er ook bij, die heeft verslag van gedaan. Ze verschillen in ieder geval van mening, kunnen we hier demonstratie. Goed, in ieder geval volgende discussie misschien bij de heren... of wat er Maar hoe zou Thomas van der Dunkel... als wij hier zo'n verkeerd beeld hebben, dan... hoe komt dat denk je? Uh, ja, er zijn een aantal factoren. Ten eerste, journalisten is niets menselijks vreemd. Dus ze hebben natuurlijk, hebben natuurlijk de neiging... om altijd meer geestverwanten op te zoeken... en lang aan het woord te laten dan, uh, dan tegenstanders. Dat is, dat is iets wat je eigenlijk altijd wel ziet... wat ook heel goed begrijpelijk is. Men zoekt dus de sympathieke... Navalny's op. Of kijk, in Kiev toen bij de demonstraties. Al die journalisten gingen in Kiev staan. Er ging niemand naar het Donbassgebied waar de tegenstanders zaten. Spreek je is... met de echte Russen? Ja, wat is de echte? Nou ja, ja. Uh, men spreekt dus met een bepaalde voorhoede die men heel snel verslijt voor, nou dat vindt iedereen. Het tweede factor is, het is veel makkelijker. Omdat het, natuurlijk die voorhoeden in steden zitten en de tegengeluiden zitten op het platteland. Uh, of in wijken waar je niet komt. Om dat dus te horen. Dus het is ook een stukje makkelijker. De concentratie gewoon. We hebben altijd misverstand, hebben we natuurlijk ook bij andere landen, dat we denken Parijs eh, is Frankrijk of Berlijn is Duitsland. Hè. Ik bedoel, kijk maar eens hoeveel correspondenten zich beperken tot, laten we zeggen, alleen maar de opinie in Parijs of in Berlijn te peilen. Ja, dat is natuurlijk niet het land. Dat is de tweede factor. Uh, de derde factor is uh, dat je sowieso. Uh, hoe zal ik dat zeggen? Uh, dat je het taalgebruik dat gehanteerd wordt in die landen... heel sterk ons vocabulaire is. Maar dat wil niet zeggen dat het ook dezelfde inhoud heeft. Hè? Ook, iedereen heeft ook democratie. Uh, maar dat betekent daar iets heel ja, anders dan heer. Uh, dat woord moet je gebruiken om een, goede, om een goed... je kan niet meer praten dat je daar namens God zit. Ik bedoel Dat deed je twee eeuwen geleden, ja, want namens God ben ik koning. Niemand dus kan het zich meer permitteren boeggave, om te zeggen we willen uh, geen democratie. Dus iedereen heeft het woord democratie. Ja. Iedereen organiseert verkiezingen. En we hebben dan dus ook sterk de neiging om te denken van... ja, dat wordt dus ook universeel gedragen en dat betekent hetzelfde bij ons. Dus je laat je ook daar misschien iets te makkelijk... Uh, zat in de overstrooien. strooien... Ja. Maar, maar in heel veel andere landen is dat. Uh, nou, je zei ja. het zelf net, in Nederland, niet zo lang geleden, uh, ja. dachten we er ook heel anders over. Die dingen veranderen toch ook? Daar niet? Ja, dus. nou ja, we, we moeten nu even twee dingen scheiden. Die opvatting van homoseksualiteit op en het feit dat sowieso in Rusland er heel weinig protest is. Het blijft beperkt uh, tegen Poetin. Dat een grote meerderheid. Kijk, Poetin heeft natuurlijk met de verkiezingen geknoeid. Maar ook zonder te knoeien, denk je dat hij een grote kans had gemaakt om ze te winnen. Om te winnen, ja. uh, dat is een verschil. Een Het deel van de Russen is het gewoon met hem eens, zeg maar. <laughs> Ik vind de alternatieven in ieder geval te weinig aantrekkelijk. En dat hangt natuurlijk ook samen met wat er in de jaren negentig is gebeurd. Uh, waarbij de introductie van de democratie, jaren, de Vrije Markt... is samengegaan met een enorme verpaupering... Voor een van de Russen, hebben heel veel spaargeld verloren. En een aantal mensen die zichzelf verrijken. Uh, en een klein deel van de elite, vaak oude communistische nomenclatura, die inderdaad door met die privatiseringen een beslag heeft weten te leggen. Godakovsky is er eentje van gewoon. Dat is natuurlijk gewoon een boef. Die de gevangen zit. Uh, die is het ook in de Russische oog een boef. Dus zolang Poetin dit soort lui aanpakt, appelleert hij daarmee ook bij gevoelens van, heel begrijpelijk, gevoelens van frustratie over de verarming. Kijk, het beeld van de gemiddelde Russen, het referentiekader, is natuurlijk niet het onze. Nee, maar toch even, want als dat dan zo is... Ja. Hè, als, als het merendeel van die Russen in die zin Poetin heel goed begrijpt... misschien zelfs wel achter hem staat... En toch, toch ben jij niet... Dat weten we dus niet eigenlijk. Nee, nou ja, goed, ik, bedoel, dat ik, weet... ik ja, ga even uit van de redenering van Thomas... maar jij bent wel voor een boycott, toch, van die Olympische Spelen? Dat ja. heeft dan toch geen zin? Uh, even twee dingen. Je kan ook ergens wegblijven want je zegt... wij gaan niet in alles mee. Bedoel, waarom zou je overal geld ook met handel drijven? Uh, uh, je kan ook zeggen, wij trekken ergens een streep. Eh... Uh, ik heb gezegd, je zou twee dingen kunnen doen als je überhaupt iets wil. Dus ofwel wegblijven, ofwel zeer demonstratief daar iets, iets doen. Ja. Uh, ja. Je moet bij een boycott niet verwachten... dat als je daarmee gaat dreigen, dat Poetin daar nu op terugkomt. Dat betekent te veel gezichtsverlies voor hem nu. Die, nee, spelen, die, spelen, gaan gewoon door. die spelen gaan gewoon door. Ja. Alleen dan ja. zal Nederland, Amerika, Canada niet meedoen. Want ja, ja, Korea, hoeveel... China doen gewoon allemaal mee. Teerlijk, maar het het heeft dus alleen, alleen effect als, een, als, als statement. Als natuurlijk een groot deel van de landen... En wegblijven. dat is dus toch toch mensen dus heel, heel Europa zal ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, en Amerika, een aantal andere Amerikaanse landen zeggen, daar doen wij niet aan nou, mee. Die kans lijkt me niet zo heel groot, die maar het andere groot. punt wat jij maar, zegt... Ja? Eens even, uh, kijk, sancties doe je altijd met oog op de volgende keer. Poetin kan ze natuurlijk niet voor oorlog nu op grond van een boycott, zelfs als bijzonder de helft van de wereld zou wegblijven. Dat zou natuurlijk voor een front zijn. Om ze af te schaffen. Om dan volgens op terug te komen. Maar bij een volgend iets waar hij mogelijk in conflict komt met het Westen, kan hij natuurlijk dan nadenken. Dat ga ik dus toch niet riskeren. Je gaat voor de lange termijn. Maar het gek is, die discussie speelt nu is het wereldkampioenschap atletiek. Die discussie speelt blijkbaar helemaal. Het is nu Twee atleten geweest die hun ja. nagels ja. lakten in de regenboog kleuren. De Het heeft ja. een, een Russische... Pols opspringst, ja. die driemaal goud, heeft daar ja. zich van gedistanceerd. Ja. Daar heb nu weer spijt ja. van. Dus er zijn wel kleine demonstraties, maar echt grote demonstraties. Ook van de atleten van het IAF, eh, ja, de internationale atletiekverandering. Ja, dat is ook wel makkelijk. Thomas niet. zegt ook van, misschien zouden atleten daar een regenboogkleren in moeten gaan lopen. Maar het is wel altijd makkelijk om onze eigen minister Bussemaker, had het over iedereen wust. Ja, uh, ga jij maar zeggen dat andere nee. actie moeten voeren. Ja. Waarom het nu toevallig nu bij de Winterspelen speelt. Een heel interessante kwestie. Ik denk omdat de Olympische Spelen natuurlijk sowieso veel meer prestige hebben. dan welk ander ja, sportevenement wel. Snap. Maar zou jij daar zelf in een regenboogpakje willen gaan lopen? Nou ja, ik doe nooit meer met zo'n sportevenementen. Dus, dat is uh, makkelijk natuurlijk. Nee, maar snap je het punt? Want je ja, kan makkelijk zeggen dat we nou ja, andere actie moeten voeren. Maar... Ja, nee, kijk, als je, als je daar naar wil je iets doen. Ik, ik verwacht dat het niet gebeurt, want uiteindelijk omwint altijd... niemand wil spelbreker zijn de commercie wint het. Ja. He, dat is zeker de Olympische Spelen. Maar als je iets wil doen? Dan zou je op die manier, zou je op die manier natuurlijk hmm. iets moeten doen. Okay. En, een, een, als je een, een statement wilt maken. Nou, ik stel voor Nou, Ik heb in mijn nieuwe ja. verhalen geschreven... het zou een statement zijn als bij derde goud van Irene Wust. Mark Rutte opstaat, Camille Eerlings, het net gekozen IOC-lid... vol op de bek zoomt. hand in hand met hem, arm in arm, arm... de, de tribune afloopt voor Poetin langs... Ja. en elkaar nog eens een keer, de tribune afloopt... nog een keer heftig op de mond zoenen. Dat zou een statement zijn Thomas voor is er mee, mee eens poedin. volgens mij. Tot, tot ja, zover. Ja, we, zo, we gaan zo direct door. Ook over sport natuurlijk met Frits Barend. Maar eerst weer muziek van Mr. Smith en de Boys from Brazil. Station, where you find yourself in Mister Smith en de Boys from Brazil met Sam, uh, Samman, hun single. Sport, met Frits. Frits, Maren. Hoofdredacteur van het blad, Helden, het nieuwe nummer ligt hier, uh, weer op tafel. Naast Frits uh, nog steeds Thomas van der Dunk. Uh, uh, behalve dat je je bezig bent met boycotten van sporten, zelf ook sport sportliefhebber? Nee, misschien kun niet. daar ook helemaal over praten. Nee. Hekel aan. Ook niet. Ook niet? Nee, Laat ik heb er geen hekel aan, maar ik hou me nog niet mee bezig. Nee. Even laatst, doen, laatste leven. nieuws. Frits, uh, Pistorius wordt aangeklaagd voor moord. Ja, terecht. Uh, hij heeft wel toegegeven, zijn vriendin doodgeschoten. Het heeft wel ja. ontkend dat het moord ja, is. Ja. Jij zegt al terecht. Nou, Barbara was in Zuid-Afrika in die tijd. En vlak voor die gearresteerd, dat kwam ze hem tegen, toevallig. <lacht> en, uh, nou ja, ze, ze sprak hem dus aan. en zei, god, mag ik een keer voor helden interviewen? Nou, ze kreeg, ze kreeg een telefoonnummer. Ze is daarna met hem gaan sms'en. En plotseling was het dus stil. Toen was hij ook gearresteerd. En ze heeft die zaak vrij behoorlijk gevolgd. En die zaak stinkt aan alle kanten. Jullie denken dat beide... Ja, nou ja, hij was... is verdachte nog alleen maar. Maar het is heel raar dat hij vrij is gelaten door Borgtocht. En dat hij gewoon mee kan lopen. Hij heeft die vrouw in ieder geval dus doodgeschoten. Dat geeft hij ook toe. ja. ja. Nou ja, nu is het afwachten wat de rest ja. natuurlijk uh, beslist. En nog een andere flop even vooraf die geloof ik niet in je lijstje staat. De Nederlandse veldlooster Adriane Hertz ja. ook. Uh, schijnt nu toch jarenlang doping gebruikt maar te ja, hebben. Jij, zijn... Jij hebt daar regelmatig verdedigd tegen die verdenking. Uh, ik heb haar inderdaad één keer hier verdedigd, omdat ik haar ze kwam oprecht over. Maar goed, ik ben er meer in gestonken bij een aantal <laughs> sporters. Ja. Uh, ja. Zij behoorde inderdaad in dat Spaanse, Spaanse dopingcircuit, daar was zij ook lid van. Haar man of haar toenmalige vriend Simon Vroemen is ook. Verdacht geweest, weer niet, vrijgesproken, weer uh, veroordeeld, weer vrijgesproken, veroordeeld. Dat is overigens uit. Nou ja, zij is een veldloopster en nu heeft hij Fred Nederland onthuld aantal e-mails, die heeft die jongen gekregen. Dus ja. er is iemand die belang heeft om haar te verraden. Op zich ja. is dat heel ernstig. Er is verraad in het spel, maar goed... nu is dus door dat verraad uitgekomen dat zij doping heeft gebruikt. En ze komt er niet meer aan het net sluiten zoals het heet, net ja, als bij Michael Bogert. Het blijkt heel ze zegt wel, ik ben nooit positief, positief bevonden... ik ben nooit betrapt, maar dat nee. zegt dus niks meer. Lens Armstrong was nooit betrapt, Michael Bogert was nooit betrapt... Nee. en al die atleten zijn nooit betrapt. was en... die zucht en steunt? Nou ja, ik bedoel, wat hier ligt, misschien een beetje een verklaring. Maar even op je voorvrachten gekomen. Uh, dat ik inderdaad op een bepaalde manier ook naar die sport ga kijken. Want je vraagt je af hoe betrouwbaar het is. Ik moet een beetje denken aan die mooie fullpoint. Volgens mij, jaren geleden van Colin was volgens mij. Ik dacht naar aanleiding van die hardloper volgens mij Olympische Spelen die toen betrapt was op doping... naam ben ik eventjes kwijt. Dat zijn er vele. Dat zijn er vele. Waarin zo stond de eerste prijs gaat voor amfitamine... de tweede prijs gaat voor et cetera. <laughs> ja. Die indruk krijg ik natuurlijk lang van wel een beetje als buitenstaan. Dat, van dat is niet sport. onbegrijpelijk Frits, toch? Ja ik, ja, ik heb dat dus niet. Ik bedoel, als ik, uh, als ik naar een muziek... Word jij er als niet moedeloos van als iemand die jij vertrouwde... opnieuw ook weer dood? Nee, ik, ik ga het nog kritischer kijken. En die Adriaan Herzog heeft nu alles tegen... door die onthulling van die mails. Ik vind dat die journalist het heel slim gedaan... door onder haar account een mail naar die arts te sturen. Ik kreeg toen meteen een antwoord en dat is een ja, mooi. Ja. Ik vind dat heel slim van die uh, journalist. Maar jij blijft geloven in de mensen die zeggen dat ze niet niet gebruiken? Nee, nee, dat blijf ik zeker niet oh. geloven. Ik twijfel nu aan iedereen, dat okay. zeg ik ook. Maar uh, zij zegt namelijk als verdediging... ik ben nooit positief bevonden. En dat is nu wel duidelijk de dopingcontrole. Ja, dus deugen voor geen we moeten snel door, want je houdt te weinig tijd over voor je tops en, fl en de ja, nou, de, Ik vind de terugkeer van drie Feyenoorders in Nederland, die zijn als talent van 15, 16 jaar weggeplukt door Engelse clubs puur als handelswaar. Helemaal niet omdat ze iets in die jongens geloven. Die jongens zijn ook helemaal volgens mij niet goed begeleid. Karim Reker, Jeffrey Buma en Kyle Ebisilio. De eerste twee vormen nu het verdedigingsduo bij PSV. Doen het fantastisch. Zijn pas 18, 19, 21 jaar oud. En geweldig dat PSV deze carrière van die jongens redt. Ebisilio nu bij FC Twente, die komt van Arsenal. Eh, het is wrang dat Feyenoord, Feyenoord op dit moment in de problemen zit. Want deze jongens komen uit de jeugdschool van Feyenoord... en jammer dat ze niet bij Feyenoord zijn doorgebroken. Maar klassen, dat Philip Cocu en Twente die jongens een kans geven. Dan vind ik top 2, de hele Nederlandse eredivisie. Ik heb genoten afgelopen weekend van Hakim Tsijek uit Dronten van Herenveen, Een supertalent, 18 jaar pas... Ricardo Tsivkovic, FC Groningen, 16 jaar... met een Antilliaanse vader en een Servische moeder. Maar pa heeft jong het gezin verlaten en die jongen heeft de naam van zijn moeder aangenomen. Maar gewoon puur Hollandse jongens. En dan die Belg bij PSV, Zakaria Bakali. Dat vind ik echt een van de grootste talenten van de laatste jaren. Hij is heel klein, 1,64. Hij scoorde afgelopen zaterdag keihard met zijn linkerbeen en keihard met zijn rechterbeen. Hij is dus tweebenig. En hij doet mij daardoor denken aan Messi. Ik heb zelden Kijk. het talent gezien van die kwaliteiten. Hij is heel handig met het de bal. Als dat maar niet te veel druk op hem legt. Dan. Nou, hij houdt overzicht en de Cocu, ik denk Cocu doet dat fantastisch. Ook knap van Cocu. Ik pakte gisteren met iemand over schaars is teruggehaald als de man met ervaring met middenveld, 29 ja. jaar. Maar Wijnaldum is de aanvoerder geworden. Wijnaldum is de creatieve denker bij PSV en die moet je ook aanvoerder maken. Het is dus heel slim. Wees iemand mij gisteravond erop... dat Wijnaldum de aanvoerder is die glorieert Ook heeft hij het Nederlands zelf weer gespeeld. Ja. Het is de klasse van Cocu dat hij met het jonge elftal zo leuk voetbalt. Het is erg leuk om naar te kijken. Dat en dat de Wijnaldum de het grootste talent van de laatste jaren, die bij PSV kapot gemaakt is, de laatste twee jaar weer terug is op het hoogste niveau. Je hebt nog drie minuten. Oh, dan, dan vind ik Gouden medaille van de Schippers. Ja? De huldiging werd helaas niet door de NOS uitgezonden. Het was om drie minuten voor acht. Maar geweldige prestatie. Wist niet de eerste gouden medaille op een WK van een vrouw. Ze liep haar 800 meter, laatste 800 meter... zes seconden onder haar persoonlijk record. Geweldig. Dat vind ik flop drie... Uh, het Nederlands basketbalteam doet het goed in de kwalificatiepool. Maar die hebben twee wedstrijden reglementair verloren. Want ze hebben met twee genaturaliseerde Nederlanders gespeeld. En volgens de reglementen mag er maar één zijn. Ja, ik vind als bond ga je eerst uitzoeken... wat de reglementen zijn voor je spelers opstelt. Ja. Dan vind ik twee, het gelul over de Nederlandse competitie. Die is hartstikke leuk. Die is fantastisch om naar te kijken. Ik zit soms naar de uh, Spaanse competitie te kijken. Is geen zak aan. Onder in de Duitse competitie is er ook niks aan. Onder in de Franse competitie is er niks aan. De wedstrijden in Nederland zijn allemaal leuk. Juist... Met Misschien doordat het niveauverschil iets kleiner is. En het is hetzelfde als met doping in de sport. Ik zie niet of iemand de Alpe op opgaat met 28 per uur of 32 per uur. Maar en en er wordt gewoon leuk gevoetbald in de Nederlandse competitie. Maar uh, eh, Flop, helaas ook Sime de Jong, die met een klaplong gevoetbald heeft. Wat ik heel erg vind. Die is er zes weken uitgeschakeld. En Bartoli, de winnaar is van Wimbledon, mentaal ineens ingeklapt, klap. Ja. Kan niet meer tennissen. Maar de grootste Flop vind ik het uh, geweten van onderdenkend Nederland... en groot homo kenner Jan Boskamp. Uh, die uh, René van der Gijp verdedigde. Die iets over homo's gezegd had. En hij zei. Eh, gelul allemaal, René. Ik heb ook nog nooit homo's in mijn team gehad. Ik heb alleen maar met gezonde jongens gevoedbald. En dat vind ik echt een kwalijke uitspraak. En ik vind nu dat we klaar moeten zijn met het relativeren. Een gezonde jongen, dat betekent dat een ongezonde jongen is homoseksueel. Gezonde jongens zijn hetero. Hij maakt dus een onderscheid tussen gezond en ongezond. Hij maakt een onderscheid tussen hetero's en homo's. Ik vind dat de grens nu bereikt is. Ik vind dat de hetero's in Nederland nu moeten optreden. moeten zeggen: dit kan niet. Je kan niet zeggen dat. ik alleen met gezonde jongens spelen dan op hetero's doelen. Ik vind ook dat het afgelopen moet zijn met het relativeren. Ik hoorde gisteren Rob Jansen, de zaakwaarnemer van René van der Gijp. Ah, dat is een grapje. Dat moet je... Ik vind het relativeren is nu voorbij. Als iemand durft te beweren. die een te televisiepersoonlijk is. dat hij alleen met gezonde jongens voetbalt. dat zijn de hetero's, dus de homo's en ongezond. dan hebben we een grens die ontoelaatbaar is. Thomas van der Dunk eens? Ja, met dat la laatste ben ik het eens. Maar ik vind het ook iets verder vindt, gaan dan die wat domme opmerkingen van van der Gijp. Ja. Uh, maar euh, waarom ik nou net even met op stap... is dat. Uh, naast die hele lopingsfestie, dus die is de tweede is... waar ik met toenemend cynisme... toch wel kijk naar die Dat is natuurlijk de toenemende transfer gebruiken. Wat stelt een club nog voor? En dus ook je trouw aan een club voor supporters... <lacht> als dus om ja. het jaar ja. hè, je sterfvoetballers naar de, door de tegenpartij Dat is een heel interessant thema. Wat Volgens je... mij is dat iets wat in de loop van 40 jaar... Ja. Ja, ik volg het dus al 40 ja. jaar op grote toch afstand. Toch wel. een. je ik had een behoorlijk oh, ja. ja, die fanatiek voetbalplaatjes ja. verzameld. Wat mogen we dus je uitnodigen van volgende? een keer uh, om met Frits daar I over van gedachten te wisselen. Maar dat jij bent toegenomen. Bent dus hof, Jongens, praat ongezond. jullie er even ja. lekker ja. over door. Ja. Ja. Gaan wij weer naar muziek luisteren. Mrs. Smith and the Boys from Brazil. his eyes He likes his melons big and brown Purchases me in Trotskamer Breed, werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes... Om. over de aanpak van de economische crisis. Geen lastenverhogingen meer voor burgers en bedrijven. Geen belastingverhogingen meer. Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de belastingbetaler duidelijk maakt... dat het geld goed besteed wordt. En senator Roel Kuiper over de mogelijke overname van KPN. Wij hebben geconcludeerd dat Nederland dat pad op is gegaan van privatisering... zonder daar een overkoepelende visie bij te hebben. Wientjes... Vendrik en Kuiper Morgen in Troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.